Logeren. Buurpoes en Pip lopen heen en weer met een laken en een stuk touw. Ze maken een echte tent voor hun logeerpartijtje. Woezel ligt lekker op zijn speelgoedbot te bijten en kijkt naar zijn vriendjes. Molletje graaft ondertussen een zacht slaaphoopje rond de tent. Het begint langzaam donker te worden en er komen vuurvliegjes. Klaar, roept Pip. Wat een mooie tent zeg! De buurpoes komt naast Pip staan om het resultaat te bekijken. Dat hebben we mooi gemaakt, mout ze tevreden. Ja, dat hebben we goed gedaan, zegt Woezel... terwijl hij nog steeds op zijn speelgoedbot koudt. Jongens, roept tante Peerboom. Het is bedtijd, vier naar huis en trusten. Goed, tante, roept Pip. Kom allemaal, we gaan slapen. Buurboes gaat de tent binnen en springt op haar vaste slaapplek op het muurtje. Pip springt ernaast. Woezel gaat onder het muurtje liggen en trekt een dekentje over zich heen. Molletje zet zijn slaapmutsje op en rolt zich op in het zand. De vuurvliegjes dartelen weg en nu is het echt donker. Wat rusten allemaal, zeggen alle vriendjes. En dan wordt het stil. Woezel ligt te draaien. Hij zucht. Zijn eigen mandje ligt veel fijner en in zijn hok is het ook veel stiller. Nu hoort hij allemaal geluiden die hij anders nooit hoort. Pip, fluistert hij na een tijdje. Slaap je al? Nee, zegt Pip zacht terug. En Molletje? Woesel kijkt in het hoopje van Molletje. Die ligt lekker te snurken. Hij slaapt wel, zegt hij. Maar uh, ik hoor allemaal gekke geluiden. Dat hoort bij het buiten slapen, zegt buurpoes. Maar als je goed luistert, kun je horen wat het is. Buurpoes schaapt. Nee, ik kan zelfs zien in het donker. Pff, ja hoor, ging het Woezel. Pupoes kijkt beledigd. Echt wel? Poezen kunnen alles zien in het donker. Dus jij kan hier alles zien, vraagt Woezel ongelooflijk. Hoeveel poten hou ik op dan? Hij steekt zijn voorpootjes in de lucht. Twee, zegt Pupoes meteen. Geloof je me nou? Ze geelt. Dat geluid is van een vogel. Ga lekker slapen, jongens. Er is niks geks hier. Ik slaap hier elke nacht. Oké, okay, oké. Okay. Woezel gaat weer liggen. Pupoes had wel gelijk, hè? Toch kan Woezel nog steeds niet slapen. Hij luistert stilletjes naar de geluiden van de nacht. Als hij samen met Pip in een hok ligt, hoort hij nooit gek geritsel of gekraak. Hij trekt de dekens over zijn hoofd. Zorg, klinkt er opeens. Wat was dat? Woezel zit recht overeind en spitst zijn oren. Molletje is er ook wakker van geworden. Uh, hoorde jij dat ook? Vraagt hij. Woezel kijkt om zich heen, maar het is te donker om iets te zien. Hij is nu toch wel een beetje bang. Oh nee, Pip... Fluistert hij. Is het soms de. de sloddenvos? De sloddenvos? Vragen Molletje en Buurboes tegelijk. Daar hebben ze nog nooit van gehoord. Ja, de sloddenvos, knikt Pip. Nou, die is niet leuk hoor. Als hij maar niet naar ons toe komt, fluistert Woezel. Hij trekt zijn dekentje nog wat steviger om zich heen. Wat, die. Uh, die, die sloddenvos? Molletje kijkt Woezel en Pip met grote ogen aan. Uh, wat doet hij dan? Hij komt alles pakken, zegt Pip. Molletje slikt. Uh, ik moet zelf even iets pakken. Hij duikt vlug in zijn hoopje en verdwijnt onder de grond. Woezel springt op en tuurt in het moshoopje. Molletje, wat doe je? Molletje, roept Pip. Maar Molletje is weg. Sst, fluistert buurbroes opeens. Ze zit kaarsrecht op haar muurtje. Met gespitste oortjes. Ze luisteren gespannen. Er klinkt geritsel in de verte. En een luid... ooh! Oh, het is de uiltje. Die is altijd wakker s'nachts. Bupoes is opgelucht. Een sloddervos. Ze lacht en gaat weer liggen. Woesel kijkt boos. Hij vindt het helemaal niet grappig. Uh, vraag het de wijze varen morgen zelf, maar buurpoes... Hij vertelde ons over de Sjoddervos, toch, Pip? Pip knikt heftig. Haar oortjes wapperen ervan. Echt waar? Buurpoes twijfelt. Ik heb er anders nog nooit van gehoord. Oeh, klinkt het opnieuw. Buurpoes rekt zich uit. Dat geluid is echt oud, hoor. Kom, we gaan slapen. Ze rolt zich op en doet haar ogen dicht. Ja, het is vast oudje, zegt Pip gerustgesteld... En ze gaat weer naar Buurpoes liggen. Ah, nou, ik weet het niet, hoor. Woezel doet zijn ogen aarzelend dicht. Maar zodra de wind door de bomen waait, schieten ze weer open. Wat was dat? Hij luistert stilletjes naar de vreemde geluiden om hem heen. Buurpoes snukt zachtjes en Pip draait zich om op het muurtje. Oh, wat heeft Woezel een spijt van het logeerpartijtje. Lag hij maar lekker in zijn eigen hok. Pip, fluistert hij weer. Slaap je al? Nee, zegt Pip zachtjes. Maar Bupus wel. Oh, Woezel is even stil. Ik slaap ook nog niet. Nee, gaat Pip. Dat had ze al geraden. Eh, uh, Pip, gaat Woezel verder? Ja. Als je bang bent, mag je wel bij mij komen liggen, hoor. Piet woezelde aan. Ik ben niet bang zegt Pip stoer. En steken niet voor die sloddervos. Nee, nee, nee, ik ook niet, zegt Woesel vlug. Die stomme vos. Maar, ehm, uh, gaat hij verder. Ik vind het toch wel fijn als je bij mij komt liggen. Pip kijkt naar Buurpoes, die nog steeds sneukt. Buurpoes kan wel alleen op het muurtje slapen, denk je ook niet? Woezel knikt opgelucht. Pip springt van het muurtje en gaat bij Woezel liggen. Lekker warm onder de deken. En samen vallen ze in slaap.